Twee uur. Dit is Radio 1, het Thijs van de Brink. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Zometeen Mark Tuit het over blijdschap en verdriet in het schaatspeleton. Nu is het NMS finaal met Renate Evers.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 De Zuid-Soedanese rebellenleider Machar is bereid om te praten over vrede. Hij heeft dat gezegd tegen de BBC. De voormalige vicepresident stuurt drie onderhandelaars naar Ethiopië. En de gesprekken beginnen waarschijnlijk nog deze week. Machar is verwikkeld in een machtsstrijd met president Kier. Bij botsingen tussen aanhangers van beide partijen zijn meer dan duizend doden gevallen. Enkele buurlanden van Zuid-Soedan dreigden gisteren met ingrijpen... als Machar niet voor vandaag de wapens zou neerleggen. Vorige week had president Kier al een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd. De politie in het Brabantse Veen heeft inmiddels honderd mensen gearresteerd... die zich tegen politie en brandweer hadden gekeerd bij een autobrand. Alle arrestanten zitten nog vast en het is niet duidelijk wanneer ze vrijkomen. De jongeren bekogelden gisteren hulpverleners met lege flessen en vuurwerk. En daarna verschansten ze zich in een café waar ze één voor één zijn uitgehaald. De burgemeester daarover. Kijk, je kunt dat laten gaan, maar dan krijg je een kat en muispel. Uh, of je kunt ook heel nadrukkelijk zeggen van nou, hier worden grenzen overschreden. En hier zijn dus grenzen overschreden ten aanzien van onze hulpverleners. Wij willen duidelijk een signaal afgeven dat dit zo niet kan. In Veen worden rond oud jaar vaker autoverakken in brand gestoken. De politie spreekt van een traditie die uit de hand is gelopen. Het Terschellingse veerdienstbedrijf EVT moet per 1 februari volgend jaar zijn veerdienst van en naar Terschelling stopzetten. Staatssecretaris Mansveld besloot in oktober dat rederij Doekse als enige naar het eiland mag varen. EVT kreeg daarvoor geen toestemming en spande daarom een kort geding aan tegen de staat.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 In Amersfoort is een kat dood gegaan nadat vuurwerk in zijn achterwerk was ontploft. De eigenaar heeft aangifte gedaan en hij waarschuwt via flyers voor dierenbeulen in zijn buurt. De kat werd zondagavond zwaar gewond in huis gevonden en de eigenaar heeft hem laten inslapen. De man uit Amersfoort adviseert buurtgenoten om dieren binnen te houden rond de jaarwisseling. Het weer vanuit het westen trekt een regengebied het land in en het is 6 tot 8 graden. Ook rond middernacht zal het op veel plekken niet droog zijn. Het is dan 4 tot 6 graden. Morgen vrijwel overal droog en af en toe zon. 's Avonds gaat het opnieuw regenen. De a bij de ANWB zit bijna De a 28 van Assen naar Zwolle is dicht tussen Hogeveen en Zuidwolde. Er ging daar een auto over de kop. Verkeer vanuit Groningen kan het beste omrijden via Heerenveen over de A7 en de A32.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Dit is de dag dat de KNSB de schaatsselectie voor Sortie bekend maakte. Tussen alle namen prijkt ook die van Mark Tuitert... die gisteren de kwalificatierace voor de 1500 meter won. Mark, goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Welke tijd moet je rijden in Sortie om uh, goud te pakken? <laughs> ja, dat is een lastige vraag. Maar uh, ja, ik verwacht dat de omstandigheden zo'n beetje wel rond uh, Vancouver zullen liggen... en ook al eigenlijk uh, zoals het afgelopen weekend. Dus waarschijnlijk zal het zeker wel in 1.45 moeten, maar... Uh, de Olympische Spelen is, uh, is een hele aparte wedstrijd. Uh, niet zoals alle anderen. Dus uh, ja, je, eigenlijk kun je, kun je dat niet zomaar zeggen. Nee, oké. Okay. Je deed het toch. 1,45 hoorde ik. Ja. En verder aan tafel comedian Diederik Smit. Je bent vanaf morgen iedere werkdag te horen bij Dit is de Dag. Als je tegen 7 uur de dag afsluit met satirische nieuwsberichten. Hartelijk welkom. Dankjewel. Ook aan tafel de historici Fik Meijer en Wim Berklaar... en kunstkenner Pieter van Os. U kent ze van onze tijdmachine... en vandaag kiezen zij hun historische moment uit het jaar 213. Een jaar dat ook nog eens in poëzie is gezet... door drie van onze dichters. Kun je het verleden ook ongedaan maken... als daar aan advocaat Robert Kiek ligt wel. Hij wil een ter dood veroordeling van 200 jaar geleden rechtzetten. Straks zijn verhaal. En met journalist Eva de Valk blikken we ook vooruit... naar wat de technologie ons in 2014 gaat brengen. Eva, wat gaat ons straks het meest verbazen, denk je? Ik denk... Dat toepassingen van Google Glass, dat die heel erg spannend gaan worden in 2014. Google Glass, dat is zo'n bril waar een computer in zit, hè? Precies, en daar is prototype van geïntroduceerd in 2013. En ik denk in 2014 dat daar echt hele spannende uh, toepassingen voor gaan komen. En welke dan? Kun je erin noemen? Um, er een noemen? Twee weken geleden is een nieuwe toepassing gekomen... dat je um, een foto kan nemen door te knipogen. Okay. Ja, en ik denk dat we volgend jaar misschien ook <lacht> spullen kunnen kopen... schoenen kunnen kopen met een, met een knipoog. Okay. Oh, dat is heel gevaarlijk. Dan kan je ook ineens heel veel schoenen hebben. Maar goed, <laughs> ja. dat zien we volgend jaar. Uw mening horen we graag via Twitter met de hashtag DDD. Of ga naar onze website ditistedag.nu. Ja, Mark Tuitert, jij plaatst je hier gisteren voor de Olympische Spelen in Sochi... met een spetterende race op de 1500 meter. Laten we even luisteren hoe dat ging. Komt op de laatste ronde aan. Tuitert heeft de laatste binnenbocht. Tuitert. Doet hij het weer? 1, 45, ja, 75. Hoe bestaat hij? Waar is hij geweest die afgelopen vier jaar? Onwaarschijnlijk dat hij dat nu weer laat zien. 1'45, dat rijden ze hier bijna nooit. Met zijn laatste krachten, Koen Verwijn. Hij redt dat niet. 1'6, 8'8, 20. wint de 1500 meter. En gaat naar de speler. En Tuit het staat dus op, op het moment dat het moet. Ja, Mark Tuiter, dat was gisteren. Hoe is het nu met je? Goed, een beetje moe, maar... Uh... Komt voornamelijk omdat ik uh, niet heel makkelijk in slaap kwam. Nee, te veel adrenaline. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. ja. En ook verdriet, want er is gisteren een uh, marathonsraad overleden, Sjoerd Huisman. Jij kende hem goed, hè? Ja, ja Sjoerd, uh, Sjoerd Huisman is. Uh, ja, die kom ik al 10, 15 jaar tegen uh, op, op het asfalt met skiëren waar, uh, waar ik ook vandaan kom, en, uh, en op het ijs. En, uh, ja, de, de hele familie Huisman, dit, uh, dat is een uh, bekende familie in de, in de hele schaatswereld en een hele. Fijne, warme familie uh, waar, uh, waar iedereen, uh, waar iedereen uh, bekend mee is, eigenlijk. Ja, ja dat is ontzettend dat moet, triest. Het moet heel gek geweest zijn, want jij won en ging uit je dak totdat je je vrouw zag houden langs de kant. En zij had dat bericht uh, vernomen. Ja, ja, ja zij, uh, zij is uh, een vriendin of ze kent Mariska heel goed, zusje van, uh, van Stuart. En uh, ja, dit, uh, ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik hoorde het van haar en dat, uh, ja, dat was wel even uh, een impact. En uh, dat kwam niet, uh, niet door me in. Nou ja, dat is natuurlijk even. Het komt alles bij elkaar. Dat is een heel, heel bizar moment. Maar uh, dat, uh, dat zet alles wel weer uh, in perspectief. Dat, uh, dat was een heel triest einde van, uh, van wat een hele mooie dag was. Ja. En die schaatswereld is dan wel een uh, sociale wereld ook. In die zin dat iedereen dan ook daar intensief en uh, intens mee meeleeft. Hè? Ja, ja, soms kijk, je, je loopt altijd op de ijsbaan en iedereen is met die wedstrijd bezig. Alleen eigenlijk zitten we allemaal in een heel klein wereldje. En soms is dat wel eens benauwend, maar va vaak is het ook wel uh, krachtig. En dat merk je wel, uh, merk je wel aan alle reacties. Uh, iedereen kent elkaar wel. En het marathon schaatsen en het lange baanschaatsen dat, en het, het inline skaten, dat loopt, vloeit allemaal in elkaar over. Dat zijn allemaal collega's. En, uh, ja, en helemaal Sjoerd, sure. dat, dat is natuurlijk, uh, dat is ook gewoon een topper op marathon marathonschaatsgebied. En, uh, en een hele, een hele grave vent die. Uh, die uh, die, ja, die, waar heel veel mensen heel veel herinneringen en heel veel dingen mee hebben meegemaakt. Dus uh, ja. dat, uh, ja, dat komt, uh, ja, het uh, was wel een, uh, een indrukwekkend uh, moment in het, uh, in het stadion. Heel, heel bizar, maar uh, wel heel uh, indrukwekkend. Ja. Wist je dat hij uh, wat had? Nou, ik wist wel dat, uh, dat, dat hij wat kwakkelde met zijn gezondheid, maar hij, uh, dat was volgens mij iedereen wel, uh, wel bekend, alleen... Uh, ook wel dat hij de boel weer aardig op de rit had. Uh, volgens mij was hij schaatsend weer uh, aardig op de goede weg. En uh, ja, dit verwacht je niet. Het uh, nee, is nog zijn... steeds uh, vrij onbeschrijfelijk. Ja, ja, ik het is ontzettend het. triest voor de familie. Dat, uh, dat is, ja. Ja. Jij kunt je nu voorbereiden op uh, Sochi. Uh, een beetje moe, zeg je. Dat is nu ja. niet erg, denk ik of wel. Nee, het, uh, ik uh, mag al een paar dagen even een beetje moe zijn. Het is niet eens fysiek, dat, uh, dat verbaast me ook wel. Eigenlijk uh, word ik eigenlijk bijna met de jaren nog steeds fitter... en uh, verteer ik die wedstrijden steeds makkelijker. Het is meer uh, de spanning en, uh, en de ontlading uh, naast het moment. Dat je, ja, dat bouw je toch op en je, en je probeert heel cool en rustig te blijven. En je moet al die spanning op, op een goede, goede manier weten om te zetten... in, uh, in het ijs, in je prestaties... Dat is wel aardig gelukt, alleen... <laughs> dat heeft ik wel eens een weerslag ernaar. Ja, ja. Dat kun je wel zeggen, ja. Aardig gelukt. D ja. Het gekke bij jou is dat je... Nou, drie jaar lang wel schaatst, maar niet echt geweldig schaatst. En dan, ja. als het moet, dan ben je er ineens. Ja, ik weet ook niet uh, wat het altijd met mij is. Want het ik was baal, de ik baal, keer ook, baal, ik ook wel zo, hè? Ja, ja. Nou ja, voor Vancouver had ik een... Een, een aanloop waar, waar ik niet heel veel had gewonnen. Alleen, uh, toen, toen reed ik nog wel regelmatig een podium met de World Cups... En, uh, ja, dat was de afgelopen twee jaar wel vrij sporadisch. Maar ik moet wel zeggen dat ik heb vorig jaar, heb ik me wel, uh, dat was mijn eerste jaar bij uh, ook bij weer van Velden met Team heb ik me wel uh, gekwalificeerd voor de, voor de wereldkampioenschappen. Uh, en uh, op de momenten dat ik me moest kwalificeren, stond ik er toen ook. En uh, dat dat gaf me wel moed. Alleen door blessures en tegenslagen en dat de dingen gewoon ja eigenlijk op het mom moment dat het toen moest niet zo gingen zoals uh, ik wilde. Uh, ja, leefde het leverde me eigenlijk nog niets op. Alleen, uh, ik wist wel dat ik. Uh, ik wist nog wel steeds wat ik in me had. En, oh ja, uh, ja soms, uh, soms kan het heel gek gaan bij mij. Dat, uh, ik, ik, uh, altijd? Het gaat altijd. Ja, bij jou. daarom. Ik, bah, ja, ik, had, ik had het liever anders <lacht> gezien hoor. Ik had liever gehad dat ik uh, drie jaar lang uh, iedere week uh, mee zou strijden om prijzen en wedstrijden. Dat is voor je gemoedsrust, uh, kan ik je vertellen, als topspotter, een uh, veel lekkerder gevoel. Ja, ik Alleen, kan me, me uh, voorstellen, ja. Ja, je? Ja, je trainde bij, eerst bij Jacques Ori En ging vorig ja. jaar over naar Gerrit van Velden. Wat, ja. is, wat is daar de consequentie van geweest voor het schaatsen? Um, ja, nou ja, goede vraag. <laughs> de consequentie direct voor het schaatsen is dat je... Ja, de hele mindset is anders. Het is, Gerrit is een totaal ander persoon dan Jack. Uh, Jacques is een fantastisch goede trainer... waar ik ontzettend veel aan te danken heb gehad. Uh, heel veel van geleerd heb. En Gerard benadert mij weer op een hele andere manier. En, en, en de ploeg zit anders in elkaar. De, de, de, de cultuur is anders. De, de manier waarop uh, je eigen verantwoordelijkheid... Uh, uh, waar, waar daarmee omgegaan wordt, dat is een hele andere manier. En dat, uh, dat geeft weer heel veel nieuwe input en nieuwe impuls. En Gerard die is heel erg uh, gefocust op je schaatsbeweging. En dat, ja, dat geeft weer een hele nieuwe... Je weet al heel veel, je hebt al heel veel bagage... en eigenlijk krijg je weer een hele... Andere dimensie daarbij. En dat moet je weer inpassen in dat uh, hele plaatje. En uh, daar uh, dat word je denk ik alleen maar een betere atleet van. En ja. tenminste, dat, uh, dat heb ik wel de ervaring. Uh, maar nog even, terug, nog even terug naar jouw prestatiecurve. Want je hebt dus uh, een aantal jaren waarin je wel meedoet en ook best aardig schaats. Ik bedoel, wij hier aan tafel doen ja. dat allemaal niet na. Dat moet even duidelijk gezegd zijn <laughs> ook. Maar als het dan moet tijdens de Olympische Spelen of zoals gisteren, dan is het dat, dat moet iets mentaals zijn. Nou, het heeft wel te maken met. Uh, kijk, voor uh, ik heb doordat ik ook heel veel ervaring heb, heb ik ook al eens dat ik op... en doordat je Olympische kampioen bent geworden... dan heb je wel een klein beetje het gevoel dat daarna een NK of een World Cup... Uh, ja, dat, dat, dat prikkelt je minder. Dat als je 2021 bent, dan als je dan een World Cup rijdt... dan denk je echt, oh, ik sta hier tegen de, de beste schaatsers ter wereld. Wauw, dit, uh, dit is iets unieks. Alleen als je dat al vaak hebt gezien en hebt meegemaakt... Dan, en je hebt inmiddels de Olympus beklommen... En, uh, dan daal je daar weer vanaf en dan wordt alles een beetje weer Maar dat kan je niet maken, toch? Je hebt toch gewoon een sponsor die wil dat jij zo hard mogelijk schaast... Maar als er geen Olympische Spelen zijn? Ja, maar begrijp me niet verkeerd. Het is niet dat ik aan de stad sta en denk van... nou, dit is maar mijn werk en ik doe dat. nee, Ik denk echt wel van, ik sta hier aan de stad... en ik zit niet zo in elkaar dat ik er met mijn pet naar gooi. Ik train net zo hard als altijd... en ik heb echt de beleving om er vol voor te gaan... en om zelf te verbeteren. Wat is het dan dat je op volle momenten... Er wordt een soort oerkracht in losgemaakt. Dat je weet gewoon bij jezelf van. Ja, het is hier nu of nooit. Anders, uh, anders houdt mijn schaatscarrière misschien wel op. Of anders is, is dit het. en uh, wa, wa, Wat wil je nu echt? Waar ga je naartoe met je leven? Wat, Alles moet wat? op het spel staan. En dan ben jij op het best. Ja, dat, lijkt het, uh, dat, dat geeft me wel in ieder geval een extra, een extra scherpte. En een extra dimensie. Uh, kijk je moet wel. Het, het is natuurlijk, dat laatste gedeelte is mentaal... maar er gaat wel een hele weg aan vooraf. Ja, en, ja. Zullen we even luisteren wat er kan gebeuren als jij op zijn best bent? <laughs> ja, ik vind het Hij blijft voor die streep. Hij blijft ver voor die streep. Wat een tijd. 1,4557. 1,4557 is een barenkoor. Wow, race van zijn alleen. Hij gaat het niet halen, Davis. Dit wordt goud voor Mark Tuitert. Na 1972 is er weer een Olympisch kampioen uit Nederland op de 1500 meter. Dat is Mark Tuitert. Hij doet het hier, waar eeuwige roem is weggelegd. Hij wint die 1500 meter die voor altijd in het geheugen zal staan. Ja, Vancouver 2010. Ja, ja hele, mooie, hele mooie herinnering. Alleen... Maar... Het kan ook soms uh, bagage zijn. Ja, Wim Ja, het lijkt een beetje op Gerard van Velden, Die die uh, won volgens ja. mij ook in één klap die duizend meter goud. Ja. En dan was ja. van tevoren was hij ook al eens uh, heel goed en podiumplaatsen. Ik vind dit natuurlijk thuis is het de leukste van alle schaatsen nu. Ja, Kijk, ook? ja, vind ik. Al die diesels, hè, Sven Kramer, grote ontzag voor die prestatie, maar. Oefelo die Diesel hij wint alles. Maar het is toch veel leuker een man... die dan inderdaad, wat hij net zegt, die Olympus afkomt. En dan denk je, ja, en staat zijn er weer. En dan ophebben. <laughs> doe het ook denken aan Yvonne uh, van, van hè? 88. Die je reed al die, ineens, ineens ja. al die Duitsers ineens weg. Al die Karin ja en alles. We hebben ineens weggereden. Dat is toch prachtig? Ja, thuis het? Ja, ik heb hem met Gerard... Uh, ik heb Gerard natuurlijk het eerste wat ik bijna deed... toen ik uh, bij uh, besliste.nl uh, kwam. Ik heb gevraagd naar uh, zijn ervaringen bij zijn uh, Olympische rit... En, ja, die, ik kan wel vertellen dat die heel erg, heel erg nauw zijn. Dat die heel erg overeenkomen ja, ja. met die van ja, ja. mij. Hij had ook een soort gevoel van, uh, ja, bijna van leven en dood. Van hier, waar train ik voor? Waar heb ik alles voor gedaan? Dat is voor dit moment. En dan moet het ook gebeuren. Ja, de, de, de, de Kjeld Nuis, die heeft ongeveer het tegenovergestelde. Die rijdt het hele jaar de pannen van het dak. En de afgelopen ja. paar dagen was hij er eigenlijk niet. Ja, nou ja, Kjeld is een geweldige goede schaatser. Ontzettend groot talent. Alleen, uh, ja, toen ik op uh, zijn leeftijd had... Uh, ik heb de eerste twee spelen moest ik het ook doen, zeg maar. Toen uh, zat ik ook al bij de wereldtop, uh, helemaal op 1500 meter. En uh, toen lukte het ook niet uh, op het moment dat het moest. Dus heb ik ook tegen Kjeld gezegd: ja, ik, ja, je hebt er op dit moment geen ene recht aan dat ik het tegen je zeg. Maar het, uh, ja, je kan maar één ding doen en dat is uh, uh, hiervan leren en het nooit meer vergeten. Ja, want dat, het... uh, dat is nog steeds waar ik op drijf, uh, ook bij deze wedstrijden. Je wordt niet als winnaar geboren? Nee, nee. Dat wordt Talenten... door eerst een paar keer te verliezen. Nou, dan word je dat scherpt wel. Uh, je hebt jongens die op 2021 iedereen al aan gort rijden. Alleen die hebben vaak zo'n surplus aan talent, aan inhoud. dat ze alleen al op hun fysieke capaciteit uh, kunnen winnen. Dat, dat laatste mentale stukje dat, dat geeft niet eens meer de doorslag. Maar als dat wel de doorslag geeft. dan. Uh, ja, dan. <laughs> dan, uh, dan kan het nog wel eens heel, heel, heel erg uh, goed van pas komen om, uh, om een. Uh, tegenslag En om ook je echt door het slijk te zijn gegaan. Precies, dat dus... je weet van, dit wil ik echt nooit van mijn leven meer meemaken. Nee, dit is heel goed voor Kelt nou, dat dit gebeurt. En over vier jaar staat hij dus zeg jij. Ja, heeft hij nu helemaal niks aan. Nee, maar, nee, uh, nee, nee. Dat... Ja, maar ik moet wel zeggen, uh, die duizend meter, daar, uh, dat kan niet veel beter. Maar de 1500 meter reek rechtstreeks tegen hem. En uh, hij gaf partij. En uh, hij, hij leverde strijd. Ja, heeft dus, jou uh, niks aan. Nee, maar wel. daar heb je wel wat aan. Ja? Want ja, want als je... Als je uh, als je, niks meer, als, je niks, als je er niet meer in gelooft... dat je denkt van nou, dit wordt heel moeilijk... dan is het enige wat je nog kan doen... is strijd leveren. En als je, als je ten onder gaat dan strijdend. Maar ja. niet, uh, niet met je status tussen ja. je benen. En dat is de basis van topsport en daar begint het. Oké. Okay. Dan was er nog een andere affaire de afgelopen dagen. Die ging rond uh, Yvonne Nauta bij de dames. Die werd op de 3000 meter gehinderd... en was daarom net niet snel genoeg. KNSB ja. heeft besloten voor dat hinderen... geen uitzondering te maken omdat ze geen wereldtopper zou zijn. Wat ja. vind jij? Ja, ik kan erin komen. Ja, echt? Ja. Vreselijk. Ze werd gewoon gehinderd. Het, ja, het is gewoon oneerlijk. Het is absoluut vreselijk. Maar uh, dan uh, moet je ergens een scheidslijn gaan trekken. En uh, <coughs> ik vind het heel erg zonde voor uh, Yvonne Nauta. Die, uh, die had het zeer waarschijnlijk gered. Alleen, uh, ja, ik heb het zelf ook... Uh, Kim, ik, ik, ik, ik lag bijna al op... Ik was bijna al onderuit gegaan. Ik, ik tikte de... Kussens aan voor mijn plaatsing in 2006 uh, van de Spelen. Als ik onderuit was gegaan, had ik over mogen rijden in een skate-off een paar weken later. Maar ik bleef staan en uh, dat was ook heel erg oneerlijk, want toen mocht ik niet overrijden. Ik plaatste me net niet. En uh, ja, dat zijn de dingen. Erbij. Dat zijn de dingen die erbij horen. En als je inderdaad medaille-favoriet bent, dan is het nog een ander verhaal. Maar, uh, en ook zij wordt er ja, beter ja. van, zeg je. Nou, nah, ze gaat gelukkig voor haar. Heeft op een ze, ze afstand, gewoon hè? op eigen ja. kracht op de vijf kilometer geplaatst. En ik snap hoor dat ze. Dat ze het heel oneerlijk voelt en dat het ook heel oneerlijk overkomt... dat snap ik heel erg goed. En Ik kan me ook voorstellen dat ze voor al die kansen wil vechten... en dat haar trainers dat ook doen, dat snap ik heel goed. Maar eigenlijk, ja, ik begrijp de KNSB ook. De afgelopen dagen vonden twee aanslagen plaats in Wolgo-Grad, niet ver van Sochi. Gisteren spraken wij erover met Rusland-journalist Floris Akkerman... en NOC-NSF-directeur Gerard Dieles. En zij zeiden dit... Niemand heeft het opgeëist, maar de terroristenleider heeft afgelopen zomer gezegd van... Uh, we gaan een soortje dwarsbomen. En dan komt mijn strijders op om uh, de speler te doen ontsporen. sporen. En dat, op dat opzicht kun je wel zeggen, er is een link. Ik schrik natuurlijk überhaupt altijd van iedere aanslag. En, en dus ook weer van deze. Ja, dat komt natuurlijk ook wel dichtbij. De, de link tussen Sochi en Wolkbraat uh, wordt gelegd. Je, je kan natuurlijk niet hard maken of, of dat enig verband is. Want aanslagen zijn natuurlijk van alle tijden. Maar ja, je schrikt er wel van als je dat hoort. En zeker twee achter elkaar. Hmm. Ben jij geschrokken, Mark het? Ja, nou, het is niet dat ik nu direct geschrokken ben. Dat is al iets wat volgens mij uh, langere tijd speelt. en Wat je, uh, wat je wel, uh, wel in je achterhoofd uh, meedraagt. Ja. En uh, Ik moet wel zeggen dat ik uh, daar helemaal nog niet mee bezig ben geweest. Maar dat het vanaf uh, vandaag uh, uh, wel mee gaat spelen. En nog niet eens zozeer voor mezelf. Maar ook voor uh, familie die, uh, die, die komt kijken. Of die uh, ja. graag willen komen kijken. Ja, want die komen wel. Die zeggen niet uh, het is te onveilig om blijven thuis. Ja, Nee, die, uh, die willen dit meemaken. En zoals zoveel mensen... En, Ah ja, de, de, ik heb beveil, ik, twee Olympische Spelen meegemaakt en de beveiliging is uh, ontzettend goed. Vrijf, uh, alleen op aarde, dat, uh, ja, tuurlijk. Alleen uh, een, een gek die uh, die kan altijd uh, ja. uh, ergens tussendoor slippen, dus voorkomen zul je nooit helemaal kunnen. Helaas, alleen uh, ik, uh, ik, uh, ik hoop echt van harte dat het. Uh, dat dat de Olympische Spelen bespaard blijft van ja. alle mensen die ermee gemoeid zijn. Laatste vraag. Je hebt nu twee keer de race van je leven gereden. gereden namelijk in Vancouver en gisteren. Kan je dat nog een keer? Ja, wat, nou, de, de kunst is om gewoon uh, weet je, al die A4'tjes uh, die er naartoe leden. Al die plannen, die moet je gewoon in de prullenbak gooien. En weer helemaal een leeg blaadje beginnen. Dat moet je weer opnieuw gaan beschrijven. Dus uh, garanties uh, heb je niet. Ook niet uh, doordat je in het verleden dit hebt gedaan, of vier jaar geleden dat hebt gedaan. Het maar het gevoel uh... van het moet, het is nu of nooit, het is leven ja, ja, of dood... kan je dat terughalen nog, denk je? Dat, uh, <laughs> dat heb je nodig, zei je net. Ja, ja, tuurlijk heb je dat nodig, maar dat is niet zozeer dat ik denk van... oh, ik ga dat nu terughalen en ik ga dat nu doen, dat komt. Het begint bij uh, het werken, je plan maken, naar die wedstrijd toe... iedere dag beter worden en zorgen dat je fysiek zo goed mogelijk in elkaar steekt voor die wedstrijd. En dat laatste mentale stukje, dat, uh, dat is alleen maar loslaten. Je kan niet, dat kun je niet forceren. Dat kun je jezelf niet opleggen. Zo werkt het niet. Zo werkt je, okay. zo werkt je geest niet. Zo, zo stuurt je geest je lichaam niet aan, kan ik je vertellen. Dat heb ik ook wel eens proberen te forceren. Maar dan ga Zef. je, je ge, geheid onderuit. Goed, wij gaan kijken. We hopen dat je niet onderuit gaat. En we gaan heel hard juichen als je weer wint. Dankjewel. Nee, Mark we gaan gruizen. gewoon keihard schaatsen. Dat gaan we doen. Ja, precies. Heel veel succes. Oké. Okay. Op 31 december, dan blik je terug. En wij doen dat vandaag ook met behulp van poëzie. U hoort drie gedichten over 2013 deze uitzending. De eerste is afkomstig van Vrouwtje van de Ploeg. Dichter bij het jaar. Bad Eind. Zoals elk jaar waren er orkanen en vloedgolven. Een oorlog die niet wil uitdoven. En een wereld die niet weet welke kansen moet kiezen. De orde van de dag voor laat gaan. Koningendag wordt Koningsdag. Wij kijken uitsluitend naar de jurken van Maxima. In de oude stad zwaait ze. Wij zwaaien terug. Lopen langs de oude bomen die vielen door een najaarsstorm. De regering sloot elk seizoen nieuwe akkoorden. Pensioen, zorg, herstel en draaiende economie. Realiseert zich dat je alleen meetelt als je afgeluisterd wordt door bevriende landen. Ondertussen drijft er een badeend door havens van grote steden. Degradeert het water waarin hij drijft tot badwater. Onverwoestbaar wordt hij na elke rukwind gewoon weer opgeblazen. De badeend verbroedert mensen. Laat hij vrede brengen in het nieuwe jaar. En in de havens liggen van Syrië, Irak, Korea. En in Zuid-Afrika, waar ze de man verloren... Die het moreel kompas was van zijn land. En laat komende zomer de Wolf echt een Nederlandse wolf zijn en de aankomende Poeba niet toch een huiskat. Het gedicht over het afgelopen jaar van vrouwtje van de Ploegwin Berklaars, pak het jou aan. Ja, ik vond het wel aardig. Nou, wat mij natuurlijk het meest trof was te zin dat Nederland alleen meetelt, geloof ik, uit mijn hoofd als, er, als we afgeluisterd worden. Maar dat hoeft niet. Denk ik. Ja, nou ja, ik hou hier een pleidooi. Dat had ik tegen een redacteur gezegd. Ik hou hier een pleidooi voor Nederland-Gidsland. Wij moeten ouderwets-Gidsland blijven. Ja, Brutaal met opgegeven vingertje. Ondanks dat wij een koloniale oorlog hebben gevoerd. Dat wij geen helden waren in de Tweede Wereldoorlog. 100.000 Joden. Uh, grootste percentage hier afgevoerd in Nederland. Allemaal waar. Maar wij moeten indachtig Max van der Stoel gewoon Gidsland blijven. Maar dus dat past helemaal niet bij jou? Ik, ik hoorde van ja. de redacteur inderdaad dat je dat ging doen. Maar ja. ik denk, wat is er met Wimma? Ja, nou? past wel bij mij. Dat past wel ja? mij. Je weet, ik wint mij altijd op over landen als Noord-Korea, China. Ja, maar ja dat, is wat, dat doen ja, wij ook. Maar daar hoef je nog geen vingertje op te heffen, ja, toch? Jawel. Nederland waarschuwt China voor de laatste maal. Natuurlijk lachen we <laughs> het op. Daar lachen we om. Dat doe ik zelf ook mee. Natuurlijk moet je lachen. En toch moet blijven doen. Want. Nou, omdat, kijk, wat wij altijd doen hier in Nederland. Neem nou zo'n land als China. Ik neem even dat voorbeeld. Moet ja, je even we anders al... Rusland nemen, want daar komt jouw ja. fragment ook vandaan. Nou, rustland... daar... Ja, goed. Uh, Gordekovsky? Ja, Godekowski. Nee, inderdaad. Uh, ik moest een fragment kiezen. En toen uh, schoot me natuurlijk uh, in overleg Godekowski er binnen. Die man is natuurlijk. Nu vrij, sinds een week. Tien jaar vastgezeten. Wij lopen maar gezellig een 200 jaar te vieren. 200 400 jaar, uh, jaar betrekkingen, uh, Peter Grote en, en, en wat volgt. Heel gezellig. Maar wij moeten natuurlijk aan de gang blijven met die Golokowski. En wat mij trof, toch nog even, omdat dit een tijdmachine-rubriek was, was natuurlijk de parallel met bijna 40 jaar geleden met Alexander Solzhenitsyn. Wie kent hem nog? De schijf van de Goele Die man werd ook op eenzelfde manier hele verwarming in het land uitgezet. Kijk, Golokowski was een boef. Die heeft heel erg geprofiteerd van die olie en de, ja, de chaos ja, in dat land. Ja, ja. Mag ik wel even wijzen dat de ene boef de andere boef beschuldigt? Ik bedoel je? Nee, nee, nee. Oh, <laughs> Tijdens, ik zal veel, ik, nee, wacht even, ik zal veel ik voor jou klaar, zeggen. Ik ben klaar, hoor. Kom op. Nee, ik zal veel voor jou zeggen. Maar ik ga het nu over de hogere boef, namelijk Poetin. Ja, oké. Okay. Nee, maar ik bedoel, het is, natuurlijk, het is nogal wat... dat die man met verkrachting van rechtsbeginselen... Uh, ook er nog vijf jaar aan, aan vastgeplakt kreeg natuurlijk. Kijk, en, en die zult sinds zijnzelfde hetzelfde van die ging, Toen hij het land uitgezet werd... Uh, werd hij eerst naar de loebianca afgevoerd. Dus eerst naar de cel. Hij dacht, en toen brak hij, hij had natuurlijk uh, jarenlang uh, gevangen gezeten... jarenlang ook nog als bandeling gezeten, bij elkaar in jaar of twaalf. En hij komt in de gevangenis binnen en dacht... Nu, nu word ik opgesloten en nu breek ik. Dat heeft hij in zijn autobiografie opgeschreven. En toen werd hij ineens het land uitgezet. En werd hij ontvangen door Nobelprijswinnaar Heinrich Beul. Nou, hier eigenlijk eenzelfde soort parallel. Hij wordt de gevangenis uitgehaald, Golikowski. Hij gaat naar Berlijn. Weet niet dat zijn ouders ook in Berlijn zijn. Hij denkt gewoon, hij, want hij vroeg gratie aan voor zijn zieke moeder. Denkend, nou ja, ik zal verenigd worden misschien met mijn moeder. Ja, ja dat gebeurt, maar dan in Berlijn. Ja. Ja. En nog een parallel. Twee van de drie uh, vrouwen van Pussy Riot, die zijn vrijgelaten. En die doen een beroep op Golokowski. Golokowski zegt, ik ga niet de politiek meer in... maar ik ga een steunfonds vormen voor politieke gevangenen. En dat deed wat al het cynisme nou ook. Ja. Nou. Zullen we even luisteren naar hoe het ging met Golokowski? De beroemdste gevangenen van Rusland. De Russische president, zijn politieke vijand Michael Godorkovsky. Zakenman Michael Godorkovsky. Van de rijkste man van Rusland naar de prominentste gevangenen van het land. Vandaag mocht hij onverwacht het strafkamp verlaten. Michael Godorkovsky is weer vrij man na tien jaar cel. De Russische president, Vladimir Poetin, heeft hem gratie verleend. En wat deed hij? Hij stapte op het vliegtuig naar Duitsland. Godorkovsky sprak vanmiddag met de pers in Berlijn... waar hij na zijn vrijlating onmiddellijk naartoe vluchtte. Voor veel Russen had hij het imago van een gewetenloze zaken. Man. Maar er was ook het beeld van de mensenrechtenactivist die Poetin fel bekritiseerde. We oh, je oh, oh, over het sukkelige van die journalistiek. Ja, ik moet dan toch even de beroepsgroep zeggen. Dat sukkelige van die journalistiek die zegt: hij stapte op een vliegveld naar Berlijn. Nee, dat ging natuurlijk niet zo. Die man werd op een, een vliegtuig geplaatst, helemaal buiten. Uh... Ja, buiten enige zeggenschap. Ja, het het, dus ge het gebeurt met de... hem. Maar even Deze. naar dat, dat Gidsland terug. Ja. Jij zegt, uh, uh, hij is nu vrijgelaten omdat wij daar iets van gezegd hebben. Willem-Alexander die daar was. Uh, uh, Rutte nee, die nee, daar nee, was. Nee, nee, nee. Ik, nee, ik verdenk onze vrienden. Zeker Maxima en uh, Alexander. En Alexander ja. die, dat mag ook natuurlijk niet. Die, staan buiten, he, die staan wel, zitten wel in de regering, maar die zullen dat niet doen. Nee, en wij zijn natuurlijk geen, geen land. Wij zijn een land wat op de Anglo-Saxische cultuur is gericht. Maar... Je hebt de foto gezien van Hans Driedrich Kenscher, De ja, liberale minister van buitenlandse ja. zaken. Als de Duitsers iets doen, dan is Poetin gevoelig. Du voor du Duitsland en Rusland, dat is altijd een, een band geweest. Maar waarom moeten wij dan ons vingertje blijven Blij leggen van nou, jou? Denk nou eens aan uh, Max van der Stoel. In de, in de jaren 60, of met het kolonelst 67, 74. Max van der Stoel heeft natuurlijk ontzettend veel jeuk bezorgd. Hij heeft niet meteen de mensen vrijgekregen. Maar hij heeft jeuk bezorgd bij machthebbers. Gustav Vossak, de toenmalige communistische president. Ja. En ik kreeg jeuk van die van de stoel. En dat moet je toch uh, doen. En zeg ik ja. word warm van die, van die Frans Timmermans. als hij dan tussen die Oekraïnse demonstranten loopt. Je weet, ik weet wel, Nederland is altijd een soort kuifje in Wonderland. Want we zitten hier met 17 miljoen mensen op een kluitje. Uh, hoewel wij, overigens moeten we ons ook niet onderschatten. Wij, ik weet, niet, ik weet het getal niet, maar wij, wij zijn derde of vierde handelspartner van Rusland. Ja, precies. Dus we moeten ons je niet moet, kleiner maken dan we zijn. ik, ben je het met hem me eens? Nou, gedeeltelijk ben ik met hem eens. Kijk. Nederlanders hebben het vingertje... en vaak wordt dat vingertje ook iets betweterigs. He, ik leid veel mensen rond uh, in de mediterrane wereld... en dan valt mij altijd op, dan komen ze bij een opgraving... en dan komen de Nederlanders... die hebben dan een gerespecteerde functie uh, in Nederland gehad... en zeggen ze als ik het hier voor het zeggen zou hebben, dan zou het wat anders zijn. Dan zou er geen crisis in Griekenland zijn. En dan denk ik, ja, kom op, de wereld zit anders in elkaar. Dus ja. ik vind wel, ik ben het wel met Wim eens... je kunt af en toe met een vingertje blijven wijzen... maar het gaat ook over in, uh, vaak in een soort... Uh, eigenzinnigheid die in de rest van de wereld ook heel vreemd aandoet. Ja, maar heb je gelijk in, of ik het kijk. Als het zo moet, dan heb je helemaal gelijk. Je kunt het niet zeggen van: uh, laat mij het even dan wordt het niks. Maar als je het op een en, standaard Eens en doet... Timmermans, die vind ik ook dat, daar de Oekraïne, dat hij daar ja. in kreeg, dat hij zich overal in zaken mengt. Maar ja, Dierk? Ja, het heeft misschien ook een soort uh, symboolfunctie gewoon ook, uh, ja, qua binnenlandpolitiek, dat je uh, pas wel denk ik in de Nederlandse traditie om het, het, vingertje, te het vingertje te blijven ja Koopman ja, en de dominee. Zeg maar. Pieter? Ja, nou, dat beeld van uh, Fik, uh, wat Fik net beschreef, van die Nederlanders. Dat vind ik wel intrigerend, die dan in Italië een opgraving zien. Toen we denken aan, om toch een beetje een jaaroverzicht enzovoort. De volgens mij de leukste documentaire van het jaar, die heet... Congo Business Case. Er is een jongen die, uh, dus de, de documentaire maker heeft een vriend van hem gevolgd. die jarenlang bij de Wereldbank werkte. een uh, andere organisatie. En die dacht. Uh, ik, ja, ik ben nu maar gewoon geld aan het uitgeven. Dat helpt allemaal volgens mij niks op deze manier. veel te groot. Ik ga zelf doen. Ik ga eentje een bedrijf opzetten in Congo. En uh, hij volgt hem dan dus om boeren aan te sluiten. op de lokale markt. Boeren die helemaal los in het platteland. alleen maar voor zichzelf. Uh, en het ziet er fantastisch uit. In het begin denk je echt. Kuif je in Congo en we gaan het gewoon doen. En het wordt een drama. Ik oh, zal het niet. nu niet helemaal beschrijven. Nee, maar nee. het wordt een drama. Vanwege die. Vanwege die bedweterigheid? Nou, of... nee, want die bedweterigheid, dat ben ik wel met je, is wel, die is juist wel weer bewonderenswaardig. Dat is oh, het mooie. Nee. Ja, dus ik vind het wel aardig dat hij het denkt. Alleen het is natuurlijk toch naïef. Je moet lijkt. het doen en je ja. moet niet denken dat het per se iets helpt. Ja, ja dat, dat is een hele goede, goede ja, zaak. Zometeen, zo de executie van een Nederlandse burger. 200 jaar geleden was een justitiële dwaling. Advocaat Robert Kiek wil alsnog eerherstel voor het slachtoffer. Dit is Radio 1. Het is twee minuten over half drie. Hier is Renate Evers met het NOS Journaal. Sinds vanochtend zijn op diverse plaatsen ongelukken gebeurd met vuurwerk. In Rotterdam raakten drie jongens gewond toen ze een spuitbus wilden opblazen. En in Hoge Zand brandde een huis uit doordat kinderen er met vuurwerk speelden. Rechters geven wel hogere straffen aan mensen die geweld gebruiken tijdens de jaarwisseling. Dat zegt de Raad voor de rechtspraak. De politieleiding en de politiebonden vinden dat de rechters de hogere eisen van het OM moeten volgen. Maar volgens de Raad gebeurt dat ook. De Spaanse banken krijgen geen Europese noodsteun meer. Ze kunnen weer op eigen benen staan, zegt de Spaanse overheid. Eind vorig jaar kreeg Spanje ruim 40 miljard euro aan noodkredieten van Europa... omdat de banken in Spanje grote verliezen leden door de economische crisis. En de grote gele bad-eend die al in vele havens ter wereld rondzwom... is ontploft en leeggelopen. Het gebeurde in een havenstad in Taiwan, een paar uur voor de nieuwjaarsviering bij het metershoge opblaasbare kunstwerk... zou worden afgeteld naar het nieuwe jaar. Batteend is ontworpen door de Nederlander Florentijn Hofman. En tot zover het nieuws. Radio 1, dit is de dag. Nou ja, de Batteend. Ah, wat hij is ontploft. Ja, wat, wat Pieter zegt, het is een soort gedicht dit natuurlijk. Met een ja. soort climax of anticlimax, hoe moet je dat zeggen? Ja, ja hij kwam dan... net nog langs in ons gedicht. Maar was het een aanslag of niet? Ja, of dat... dat weten we ook niet, dat gaan we uitzoeken. U luistert naar Dit is de Dag met hier aan tafel... journalist Eva de Valk over de technologische snufjes... die ons komend jaar gaan verbazen. De historici Fikmeijer, Wim Berkelaar en kunstkenner Pieter van Os... met hun keuze uit historische momenten van het afgelopen jaar. Comedian Diederik Smit over zijn rol op Radio 1... en advocaat Robert Kiek, die eerherstel wil voor een man... die 200 ja geleden werd opgehangen. U kunt reageren via Twitter, gebruikt u dan de hashtag DDD of ga naar onze website ditistedag.nu. Ja, kon je het verleden maar terugdraaien. Een gedachte die veel mensen bezighoudt op deze 31 december en dan helemaal de Haagse advocaat Robert Kiek. Goedemiddag, opnieuw hartelijk welkom. U maakt zich terug om een ophanging 200 jaar geleden in Almelo en u heeft de Hoge Raad gevraagd het vonnis dat toen werd uitgesproken te herzien. Ja, dat klopt, dat klopt wel ongeveer. Wie ging wie er toen aan de galg? De, aan de, de galg werd uh, gehangen uh, Gerrit Jan Pieperiet, een uh, timmerman in dienst van een uh, kasteel daar in de buurt van Delden. Hij woonde ook in Delden over IJssel. En uh, uh, hij werd op een gegeven moment verdacht van de moord op een, uh, een procureur, een soort advocaat, die uh, opdracht had om een vonnis uh, om, om te executeren, een vonnis ten uitvoer te leggen. Het was geen vonnis uh, tegen Pieperi, het was een vonnis tegen uh, zijn schoonvader die bij hem inwoonde. Die schoonvader die had een voogdij gevoerd, die had daar geen behoorlijke rekening en verantwoording van afgelegd. En die werd door de rechtbank in de omloop veroordeeld om uh, dan maar te betalen wat hij niet uh, verantwoorde. Um, toen, um, toen kwam de, uh, de, de deurwaarde... zeg maar. En, en de procureur, een zekere procureur Dikkers... die kwam uh, het vondst ten uitvoer leggen... ten laste van de schoonvader van Pieperiet. Ja. En Pieperiet had de, de pech dat zijn schoonvader... bij hem, zijn vrouw en zijn kinderen bij het gezin Pieperiet in Delden inwoonde. En, en toen, toen stonden is... dus die procureur en die deurwaarder aan de deur? Ja. En wat heeft hij vervolgens met ze gedaan? Uh, hij heeft uh, op dat moment helemaal niks gedaan. Uh, de procureur heeft iets gedaan. Die heeft dat vondst ten uitvoer gelegd door goederen in beslag te nemen... Maar daarbij nam hij niet alleen goederen in beslag van de debiteur... de schuldenaar, te weten de schoonvader. Ja. Maar, ook ten, maar ook goederen van Pieperiet zelf. Ja. Nou, die vond dat natuurlijk op zijn zachtst gezegd niet leuk. Nee. Die heeft daar uh, verzet tegen ingesteld bij de rechtbank. Dat is niet goed gegaan en dat verzet werd, uh, werd uh, afgewezen. En het werd dus de verkoop werd, uh, werd voortgezet... De opbrengst van die uh, spulletjes uh, was niet genoeg om de schuld van de schoonvader van Pieperin te voldoen, dus werd er ook onroerend goed verkocht. Ten laste nog steeds ja, van de schoonvader. Ja, ja. Nou ja, goed. En um, uh, op een gegeven moment, uh, uh, dat de, de onroerende goederen, dat waren landgoederen in en nabij Delden, en daar waren ook anderen bij betrokken die daar schade van zouden lijden. Onder andere een zekere meneer Roesing, die ook in Delden woonde. Een klompenmaker daar. Ik voel aankomen dat dat de echte dader is, volgens u. Uh, nou, ik zou niet durven te zeggen, beweren dat hij de echte dader is. Maar heel velen hebben dat uh, beweerd. Ja. Was het een klusjesman ook? Wat het, het een klusjesman was. Dan komen er weer heel veel dingen bij elkaar. Ja, nou, hij was, hij, hij was in ieder geval uh, klompen maken. Dat, dat, uh, dat klusje deed hij ja. in ieder geval wel. Maar hoe dan ook, die pieperliet werd uiteindelijk uh, verantwoordelijk gehouden voor die moord. Terwijl u zegt, dat heeft hij waarschijnlijk niet gedaan. Nou, uh, er zijn heel veel aanwijzingen dat hij het niet heeft gedaan. Maar Hoesing. Uh, uh, die uh, wel mee op pad was, die, ze hebben allebei heel lang hun onschuld volgehouden, zowel Pieperiet als Roesing. Ja. Tot ver in de procedure, want ze zijn beide vervolgd... voor wat toen het heette het Hof van Assisen in Zwolle. Ze hebben beide heel lang ontkend... en op een gegeven moment heeft uh, Roesing beweerd dat Pieperiet het gedaan had. En dus is die uiteindelijk opgehangen. Uh, ja, Meneer ik die, even aan nu? U bent een respecteerde nee, advocaat in de kom, we, als je Met, met, met permissie die komen Echt? we zo bij uit. Want die, die ophangen is een paar keer nagespeeld. En daar willen we eerst even naar luisteren. Het kerkplein in Almelo is volgestroomd als de verdachte bij de rechtbank wordt voorgeleid. Gerrit-Jan Pieperiet zou een moord op zijn geweten hebben. Hier voor u staat de moordenaar van de achtenswaardige procureur, de heer Meester Jan Dikkens. Oh, voor deze werkelijk weerzingwekkende daad past slechts één straf. Ophanging aan de strop tot de dood erop volgt. Drie keer hangen? Het was erg leuk, we hebben een enorm gemaakt. Heel, heel leuk. Bijna doodervaring? Bijna, <laughs> niet nog niet helemaal, maar het kwam wel in de buurt. Ja, u was hierbij, hè? Ja, ik ben uh, gaan kijken, want het intrigeerde me... dat uh, over een mogelijke gerichtelijke dwaling zo vrolijk gedaan werd. Er was, een, was daar een soort gezinsuitje georganiseerd, dat was heel leuk. Een vrolijke bedoeling, dat, ja. dat, dat hoort u daar ook. En, uh, ik heb toen bij mezelf gedacht, het is eigenlijk raar. Uh, de, opvoering werd, uh, de opvoering had ten doel om aan de volken te laten zien... hoeveel beter de rechtspraak tegenwoordig is. En dat is hij natuurlijk ook. Dus niet te vergelijken. Maar dan is het wel wonderlijk als je ziet dat bij zo'n opvoering... Uh, er ja, een vrolijke bedoeling van wordt gemaakt. En, en toen dacht ik, uh, u, ik ga hier iets aan doen. En toen dacht ik... En toen dacht ik, nou, daar wil ik, daar wil ik dan het bijna van weten. En toen ben ik in de archieven gedoken. En toen vond ik steeds meer aanwijzingen... dat het inderdaad heel goed zo kan zijn... dat niet Pieperiet, maar Roesing de dader is... Gegeven. En nou wil ik Wim graag horen. Nou ja, eigenlijk, dat fragment nam mij een beetje de vraag uit de mond. Hoe, hoe komt het nou dat die zaak Pieperiet... ik had nooit van die Pieperiet gehoord... dat, dat, dat, dat daar <coughs> zo'n zo toneelstukje tussen aansteeks wordt opgevoerd? Hoe is dat zo gekomen in het nieuws? Heeft u de, de zaak aan het licht gebracht of bent u erop gestuurd doordat er zo'n... Uh, uh, nou ja, zo'n volksgebeuren was? Nou, het is zo dat uh, begin, december, uh, sorry, begin september, dat was de dag van de rechtspraak. En toen is vanuit de rechtspraak is ook bekendgemaakt... dat dat proces zou worden nagespeeld op dat plein in Almelo... Ik had ook nog nooit van Pieperiet gehoord. Okay, okay. En ik zag dat langskomen. Maar ik zag in de aankondiging, de aankondiging al de vermelding... dat toch hele volkstammen sinds 1818 gemeend hebben... dat de verkeerde is opgehangen. Ja. Maar, dan, maar dan de volgende vraag. Waarom ja. maakt u zich daar nu druk over? Nou, ik, ik zal u zeggen... Um, als het zo is... en daar zouden we wat mij betreft de Hoge Raad naar moeten kijken... en de procureur-generaal bij de Hoge Raad in de eerste instantie... dat uh, daar een onschuldige man van 32 jaar oud... met kleine, nog jonge kinderen... die een vrouw achterliet, uh, onschuldig is opgehangen. Um, dan is het toch raar dat je, dat je laat zien hoe slecht de rechtspraak toen was... maar niet gaat kijken of je daar nog iets aan kan doen. Ja, maar het is 200 jaar geleden. Ja... Uh, als je zegt, dat is 200 jaar geleden, uh, dat, dat, dat klopt. Maar de vraag is dan of je om die reden moet zeggen... nou, ach, laat maar waaien, wat uh, maakt het allemaal uit? Zijn er nabestaanden die er nog uh, over wenen of treuren? Uh, ik, ik, ik weet het niet. Ik weet het niet? U, weet het, en je, enige... u dacht gewoon zelf... Cold hier, case, moet, hier moet <laughs> rechtvaardigheid en, uh, geschieden. Ja, cold case. Het is eigenlijk een diepvries case. Toch? Maar kijk eens, ik dacht bij mezelf... Um, we, we, we vieren deze dagen het 200-jarig bestaan ja. van het Koninkrijk. Nou, uh, met dat Koninkrijk begon ook de, de, de rechtsstaat... Uh, pas goed zoals we die nu kennen. Um, de, de, de, Willem I, die trad aan zeg maar in, in 1813. Ja. Ja. Dit speelt, die, die, de moord is gebleven in 1816. Pieperietse opgang in 1818. Dat speelt daar... Het valt wel binnen het tijdsbestel. Het is lang geleden, maar het valt wel binnen het tijdsbestel. Van ons Van ons staatsbestel. Van ons staatsbestel. Ik, nou, tref je nou in de archieven van de rechtbank, tref je er nou nog gegevens aan waaruit je kan zeggen. hij heeft het wel of niet gedaan, is dat uitgebreid met nieuw bewijsmateriaal? Of? Uh, ik, ik heb een heleboel indirecte bewijsmateriaal aangetroffen. Uh, zoals bijvoorbeeld dat uit de stukken blijkt dat uh, uh, uh, in het sectierapport werd vermeld dat de doodsoorzaak bij het slachtoffer... Uh, hij was mishandeld en daarna is hij gevonden in een, in een veenplas... in de buurt van Omlo, uh, Of halverwege tussen andere en Delden. De eerste vraag was natuurlijk van, wat is de doodsoorzaak? Nou, uh, in het sectierapport, wat ik zelf niet heb aangetroffen... maar over waarover geschreven wordt... Uh, blijkt dan te hebben gestaan dat het slachtoffer niet was... Uh, verdronken, want er was geen water aangetroffen in de maag. Nou, als je dat nu voorlegt aan, aan een gerechtelijk anatoom-patholoog... Dan lachen ze eruit. uit. Ja. Dan zullen ze zeggen, wat is dat nou voor onzin? Maar ik, is... ik zie dat hier de historici aan uw lippen hangen. Ik denk ja. vooral, laat die hoge raad zich bezighouden met dingen van nu. Die procureur generaal, die heeft toch wel belangrijke dingen te doen dan uit te zoeken hoe dat 200 jaar geleden ging. Of een is het erg dat ik nu zeg, Wim? Ja, het is erg. Want, het, nee, kijk, meneer, mensen als Kiek zijn geweldig. Dat, nee, dat is echt waar. Je kunt, nee, dat, dat, dat, dat, dat je kunt natuurlijk allemaal zeggen, het is allemaal dode geschiedenis dat. Maar hij is natuurlijk een soort Geert-Jan Knoops van het verleden. Het, het, is een soort moreel appel. Ja, goed, ik ben dan zo'n gidsland. Ga je ga je vingertje weer even? Ja, ja, ik ga het vingertje. Ik geef het schijn natuurlijk ernstig tegen, maar ik heb toch sympathie voor dit ding. Ik weet ja, ik toch? Ook. Kijk, je had in trouw, uh, dagblad trouw heeft uh, 20-30 jaar geleden hadden ze een, een, een, een uh, iets van uh, een, een pagina Over nutteloze kennis. Ja. nutteloze kennis. Een noodschap kunt... van nutteloze nee, want kennis. Je vraagt dat heel goed. Je zegt, we zijn er op nabestaanden, meneer Kiek zegt, dat weet ik niet. Maar dat doet er eigenlijk allemaal niet toe. Het gaat om de zaak zelf. Ik vind dat toch mooi dat hij, ik neem aan in uw vrije tijd, ja. naast de praktijk dat gewoon doet. Ja, maar er is maar geen opdrachtgever. Dus dus u dus vindt ik. het toch eigenlijk, we doen het natuurlijk allemaal alsof u echt een beetje verontwaardigd bent. Hè. Dat is, maar u vindt het gewoon heel erg leuk. Net als die persoon op dat clipje net, op dat radiofragment waarvan u zegt, ja, ze deden wel heel vrolijk om, maar u bent het toch ook Vrolijk om, je hebt hier lol in. Ik ben er absoluut niet vrolijk om. oprecht. Nee. <laughs> nee. Het is heel oprecht, okay. Okay. Is zeer oprecht. Ja. ja. Anders zou ik het okay. niet doen. Okay. Het is een tijd terug, dus je kan er met enige afstand naar kijken. Ja, enige afstand, ja, 200 jaar. 200 jaar, ja. nou, dat, is dat is enige afstand. De cliënt ja, is niet lijfelijk ja, het is ook, aanwezig, ook uh, prettig cliënt, wel. Ja, maar, ja, maar, maar, is ik denk het is het dat verschil niet maar het verschil is tussen ons historici ook... en, de, ja. en, de, en, de, en de rechtsgeleerde maar, advocaat. Ja. Ja, dat ja, hij denkt het, dan dan we alsof, alsof Pieperiet nu in één keer verdedigd moet worden. Terwijl wij vinden het een interessante historische casus. En ik vind dat dat uitgezocht moet worden. Jij ook Met belastinggeld? Ik ga het zeker... Nou ja, belastinggeld, ik er wordt zoveel zin lastig. Ik bedoel, dan wordt er met oh, een omroep... Oh, van we gaan weer op de omroep bezuinigen. Doe <laughs> maar. Nou ja, Pieteriet wordt nou net aangeduid als cliënt. Dat is hij natuurlijk niet. Nee. nee. En, en, en, en, en daardoor kan ik ook nergens een declaratie naartoe sturen. Nee, nee, nee, nee. Dus nee. maak je geen zorgen. Nee. Dat Gewoon is uw ook uw het motief wij gaan het volgen, volgend jaar, hoe dit gaat aflopen. Het is tijd okay. voor muziek. De Britse rock rock'n'rollagende Cliff Richard was onlangs in Nederland... om zijn 10ste album te promoten. Volgend jaar mei staat Cliff in de Ziggo Dome. En verslaggever Louis Wouters zocht hem alvast op... en vroeg of hij een nieuwjaarswens wilde inspreken. Speciaal voor Dit is de Dag. Hi there, this is Cliff Richard. I want to welcome you to This is the Day on Radio 1. So stay tuned. Dit is de dag Blik Vooruit. Want 2014 staat voor de deur. Dat doen we graag met een bijzondere nieuwjaarswens van niemand minder dan Cliff Richards. Op 17 mei volgend jaar staat Cliff in de Sikkodoom. Tegen die tijd besteden we aandacht aan zijn komst naar Nederland en zenden we een nummer en interview uit, opgenomen tijdens de soundcheck. Maar voordat Cliff zijn nieuwjaarswens uitspreekt, laten we eerst even luisteren naar wat korte fragmentjes van een artiest die meer dan 250 miljoen albums verkocht wereldwijd. Got myself for crying, talking, sleeping, walking, Het woord is aan jou. Hi, this is Cliff Richard. En you know, of course that you're listening to Radio One. Well, would you believe it? It's almost 2014. Where do the years go? All I know is the years should be good. I wish all of you a wonderful, happy 2014. Enjoy. We hadden het net al over de komst van Cliff naar Nederland in mei. En om alvast in de livestemming te komen bij deze een bijzondere duet met Cliff en Freddie Mercury. It's in every one of us. Afkomstig van de musical time. Een project waar Cliff nog steeds erg trots op is. Deze twee grootheden zongen het nummer It's In Everyone Of Us. We blikken in deze uitzending natuurlijk terug op het afgelopen jaar. Menno van der Beek doet dat met het volgende gedicht. Dichter bij het jaar. Anno Domini 2013. Een mager jaar qua geld. Al sinds 2008 zijn er tekorten die worden teruggebracht. Onze premier kan er nog altijd wel om lachen. Maar hij is haast de enige. Ons geld is naar de bank gebracht en is toen kwijtgeraakt. Misschien is dat wel prachtig. Want, zoals Gerard Geven zei, dan heeft een ander ook eens wat. 2014 brengt, wordt al gezegd, ons nieuwe koopkracht. Maar dat zegt Rutte, die er weer bij zit te lachen. Dus mijn vermoeden is nog één jaar wachten. 2014 wordt een mager jaar met nummer 7. Een gouden kans voor wie nog over heeft om weg te geven want als de vette tijd begint, is het ieder voor zich. Een mager jaar staat voor de deur zonder Mandela. Maar met Franciscus, die al heeft bewezen dat het eenvoudig kan. Een man met lege handen die goedenavond zegt... en alles is veranderd. Historicus Fikmeijer, wat raakt jou in dit gedicht? Nou, ik vond het, het, het aardige van het gedicht vond ik dat hij de zeven magere en de zeven vette jaren van het Oude Testament erbij haalt in omgekeerde volgorde. Uh, waar ik mij een beetje over verbaasde... dat is dat meteen paus Franciscus wordt naar voren gehaald... met zijn vliegende start. En dat doet mij altijd denken, hij is tegen de armoede. Maar als je werkelijk de armoede in Afrika wil bestrijden... dan moet je als kerk met verdere maatregelen komen... dan alleen maar te zeggen, ik ben tegen armoede. Niemand is... Uh, voor armoede. Zoals ik wel eens door gemeente rijd, dan staat dat deze gemeente is tegen oorlog. Ja, welke gemeente is voor oorlog? Ja. En als die paus dus werkelijk, die vliegende start... die hij nu gemaakt heeft, wil continueren... moet hij toch met leerstellingen komen... en moet hij toch ook proberen te kijken... wat doe je met voorbehoedsmiddelen en andere zaken... als je werkelijk de armoede wil bestrijden. Ja, geen woorden alleen, maar daden, zeg je. Want alleen roepen dat armoede weg moet, ja, dat, dat vind ik fantastisch. En dat je gaat wonen in een eenvoudige appartement... dat dan speciaal ingericht moet worden, daar kun je ook natuurlijk een vraag bij stellen. Oké. Okay. Je hebt je op ons verzoek gebogen over een volgens jou... belangrijke historische gebeurtenis van 2013. En je verbaast ons met deze keuze. Yeah. Somebody shot him by, by gun 9 million. Mohammed. Yeah, mama. Na 42 jaar is er een eind gekomen aan het regime van Gaddafi. In alle steden in het hele land werd er door jong en oud feest gevierd. De gehate dictator is dood. Iedereen roept, lachend, Allah oude Het heeft iets macabers: Feesten de mensen bij een lijk. Gaddafi stond bekend als wel een heel vrede dictator. En dat die nu zo aan zijn einde gekomen is, er is eigenlijk niemand trouwelijk om. De woede over zijn misdaden en de Vreugde over zijn dood overheersen. Today we can say that the Gaddafi regime has come to an end. Vic, de val van Gaddafi was in 2011. Ja. Het is nu 2013. Ja. We vroegen jou naar jouw historische gebeurtenis van 2013. Ja, en dat kan ik uh, uit, uh, uitleggen. Ik heb op 10 september gegeten met de reisagent uit Libië die in Nederland was. En dat was een man die onder het Gaddafi-regime reisde naar China... om zendmasten te importeren en noem maar op. Nu kwam hij naar Nederland omdat hij in de nieuwe constellatie... voor de Broadcasting Corporation van Benghazi allerlei zaken regelde. En we hebben toen gegeten in Amsterdam en uitgebreid gepraat. En wat viel mij toen op? Dat wij in Nederland nauwelijks meer weten wat er nu in Libië gaande is. Hmm. Wij concentreren ons allemaal op Syrië en misschien ook wel terecht... Allerlei journalisten die naar kampen toe gaan en aantonen hoe ellendig het daar aan toe gaat. Dat is allemaal legitiem. Maar wat er nu in Libië aan het gebeuren is, daar weten we eigenlijk niets meer van. Dat er dus 400 elkaar rivaliserende strijdgroepen zijn. Het gaat om olie. Dat er naast allerlei radicale godsdienstige groepen zijn. Dat het één grote chaos gewo uh, geworden is. Maar niemand gaat erheen. De journalistiek laat zich daar niet meer zien. Mm. En dat is voor mij. Ook een beetje een aanval op de journalistiek die achter de hyperigheid aangaat. Tweede halve middag. Ja, en vanochtend. Wim Beckler maakt school. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Wim Berkla maakt school. We moeten het geven. Vanochtend was Fem Kokkelman jouw goede collega. En die had Koos Postma, Kees Boman, politiek verslaggever en Mart Smets. En die hadden het verhaal dat het journaal gisteravond opende... met uh, wereldkampioen, zeevoudig wereldkampioen. Michael Schumacher. Ja. En daarna kwam, laten we zeggen, Syrië of uh, een of andere crisis. En het is waar. Daar heeft Fik volledig gelijk. En dat moeten we echt onderschrijven. Ik, ik, natuurlijk is het. Ja. Syrië is een onoplosbaar probleem. Ja. Er gaan allerlei mensen heen. En ik weet ook dat die kampen, dat dat gruwelijk is. Jij pleit niet voor minder aandacht voor Syrië. Nee, nee maar ik, ik, be ik, be ik vind ook de analyse daarna... vind ik minstens interessant. Want wat moet er gebeuren? We hebben ja. het allemaal gezien. We hebben gesproken over de Arabische Lente. Iedereen juichte. Gaddafi is weg. Maar wat er nu dus in Libië gebeurt ook... Daar weten wij dus heel weinig van. Ja, jij komt, kwam er veel, kom, kom er naar, nog veel? Nee, nu niet meer, maar ik, ik uh, mail nog wel eens met uh, deze agent. Ik mail nog wel eens met anderen. Sommige uh, mailadressen zijn op slot gegaan. Dus je weet niet wat er met die mensen geworden is. En ik pleit dan voor journalisten als Gerben van der A. Uh, die ooit een prachtig boek schreef, Gaddafi's woestijn. Hmm. Die man, die reizen daar rond. En die gaat niet een weekje naar een vluchtelingenkamp... en komt dan terug met berichten hoe gruwelijk is. Dat weet ik. ik, ik, ik bedoel, iedereen heeft pijn als hij ziet of leest hoe in die kampen de ellende gaat. Maar ik wil ook de analyse na zien. Wat gaat er hierna gebeuren ja. in Cairo? Wat gaat er daarna gebeuren in... Uh, ja. Libië. Ik denk het zal, er... het zal wel redelijk gaan, want anders hoort het wel. Als het echt uit de hand loopt, nee, dan hoort, hoort het ook weer. Nee, wacht even. Dit is nou bewijs natuurlijk, tof, van het gelijk van Vic. Want als je eens een krant, en nu inmiddels niet meer pagina ja. 1, maar pagina 12, 13 leest... Niet. Het gaat heel slecht. Denk ba Benghazi, waar die revolutie begon. Nou, het staat echt in die kranten. Daar komen die salafisten vandaan. Daar knallen ze elkaar overhoop. Daar ja. hebben die strijdgroepen. Centrale Gezag is weg. Maar dan gaan is. wij journalisten ah, over een en... tijdje er ook alweer heen, toch? Ja, nee, zo maar, is het toch een een en, maar het is wel een beetje. jammer dat die zoeklichten altijd, nou, we zeggen, die zoeklichten met, uh, met zoveel uh, procent op één land gericht ja. zijn. En dat het dan echt de andere helemaal in de schaal Pieter? Ja, Volgens? ook al even als journalist aan tafel dan. Hè? <laughs> uh, dat is dan ook dan jouw stil, stel, stel. Ja, ja. Precies, ook Nou ja, het is inderdaad wel een probleem Natuurlijk je, Laat ik het zo zeggen, je moet ve veel beter kunnen schrijven. Om nu met Libië voor in de krant te komen dan uh, met Syrië. Ja. Met Syrië alleen al er zijn, alleen al je voeten neerzetten, garandeert je een goede plek in de krant. Dat is waar. Ik denk wel dat het niet helemaal waar is, want de dingen die jullie beschrijven weet ik wel zo'n beetje over Libië en dat weet ik alleen maar uit mijn eigen krant volgens mij. Dus uh, je, je, voor je moet wat beter zoeken. Oh, ik werk voor NRC Handelsblad, sorry. dus ik, ik weet dat uh, uh, we hebben wel degelijk. Uh, je noemde net ook een, uh, een journalist die nou het ook wel voor ons schrijft, die ook door Sudan gereisd is. Op momenten dat het niet sexy was om te zeggen. Nou, ik pleit een beetje voor dat soort journalistiek. Ja, dus ja, dat heb nee. wel Maar ik herken dat het wel een probleem is. Je moet dan dus eigenlijk veel beter zijn. het is veel makkelijker om naar een brand te gaan. je hebt er je langer voor nodig. We we hebben we weer voor maar nodig. Weet, weet je wat ook speelt, Dat is een beetje een punt waar het sowieso een beetje in de journalistiek zit. Dat je zegt... Ja, maar vinden de mensen het wel interessant? En je moet volgens mij als journalist, maar ook eigenlijk als historicus... je moet niet denken uh, dat wat de massa vindt, en dat moet je volgen... maar je moet gewoon iets agenderen. Ik herinner altijd bijvoorbeeld op de radio aan Martin Ros. Martin Ros, de bekende trotspreker... die kon eindeloos praten over Lodewijk van Dijssel. Nou, die tachtige leest nooit meer iemand. Is ook bijna onleesbaar geworden. Maar als die Ros over van Dijssel praten, Ging je weer leven. Ja, dan dacht je, die mag geen leven, ik moet een boek lezen. Ja. En dat kan ook over Libië. Dat kan, dat kan dus wel, maar... Het uh, er zijn keuzes van, nou, van Hoofdrectuur nou, Misschien ga ik het zelf nog eens doen. Dat het terugga, nou, zowel naar Benghazi als naar Tripoli en Westelijk... de stad Goms en, enzovoort. Enzo. Maar het, het, het probleem is dat mijn zegsman zegt ook... dat het voor een Europeaan bijna ook onveilig is. Dus een journalist die daarheen gaat, loopt misschien nog meer risico dan dat hij naar een vluchtelingenkamp gaat. Hartelijk ja. dank voor jouw hartenkreet, Vic. Ja. <laughs> Straks, na drie uur, krijgt u een glimp van de toekomst. Technologische snufjes gaan uw leven nog verder veranderen in 2014. U hoort het na het nieuws.